Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Mexico is voorlopig afgewend. President Trump zegt dat hij de aangekondigde importheffingen tegen Mexico met een maand uitstelt. In ruil daarvoor levert Mexico 10.000 militairen die de grens gaan bewaken om illegale migratie naar de VS tegen te gaan. Trump meldde ook dat er de komende maand met Mexico wordt onderhandeld over hoe het verder gaat. Zaterdag kondigde Trump importheffingen aan voor Mexico, Canada en China. Canada kondigde een dag later tegenmaatregelen aan. De politie heeft vanochtend op de A15 in Ridderkerk meer dan 100 automobilisten betrapt op het negeren van een rood kruis boven de weg. Ze krijgen binnenkort allemaal een boete van minimaal 280 euro. Om veilig hulp te kunnen bieden aan een automobilist met pech werd de linker rijstrook afgesloten, maar 110 voertuigen reden er alsnog overheen. In Pakistan is op de eerste dag van het vaccinatieprogramma tegen polio een agent doodgeschoten. Volgens persbureau AFP waren er twee schutters, maar is er nog niemand opgepakt. Medische teams en agenten zijn in Pakistan geregeld doelwit van extremisten. Die beweren dat de vaccinatiecampagne een westerse samenzwering is om Pakistanse kinderen onvruchtbaar te maken. Het land heeft daarom duizenden agenten ingezet die de vaccinatieteams moeten beschermen. Polio komt in Pakistan nog geregeld voor. In Duitsland heeft een man van 76 brand veroorzaakt in een trein omdat hij koffie wilde zetten met een meegebracht gassterretje. Het gebeurde gistermiddag in de trein van Hamburg naar Kiel. Andere passagiers trokken meteen aan een noodrem. Een van hen kreeg het vuur uit met een brandblusser. De bejaarde man liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij moet mogelijk nog voor de rechter komen voor het incident. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Minima komen uit tussen de 0 en min 3 graden. Morgen begint op veel plekken grijs met wat mist of lage bewolking. Later breekt de zon door. Het wordt een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland is het nog altijd flink mis in de regio Amsterdam. Dat heeft te maken met in ieder geval twee ongelukken voor en tijdens de avondspits. Ik begin met de A5, hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10, 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A7, Zaanstad richting Hoorn. Daar schaarde aan het begin van de avondspits een vrachtwagencombinatie door een klabband. Twee reisloeken zijn dicht, vertraging is nog een kwartier. De A8, Amsterdam richting Zaanstad. Voor Knopend Zaan 3 kilometer met een kwartier op onthoud. De A9 dan, die maar richting Alkmaar. Ook daar gebeurde in de avondspits een ongeluk voor Knopend Velzen. Tussen af het AMC en Knopend Velsen rijdt het nog altijd langzaam en staat het stil over 25 kilometer. Hou rekening met zeker een uur vertraging. En op de A10, zowel de A10 West als aan de A10 Noord... ...richting, het Koen, richting de Koentunnel een uur op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 When true words can come Did I pick the wrong ones? Sometimes it's better if I keep my mouth shut Welkom in uur nummer 2. En dit keer gaan we het uh, vanaf uur 2 doen. Wat betreft de terugblik van de Rob Agda -woord. Je hebt net uh, kunnen luisteren naar de nieuwe single van Lemon met Tune In. In dit uur, in die tweede uur dus, van Alternative FM een terugblik op de tweede voorronde. Waarin aandacht voor de eerste twee die op die avond optraden. En dat zijn de Captain en Theo Arts. Na alle optredens hoor je ook de interviews. En we sluiten af met muziek van dit tweede uur. En, uh, wij zijn de captain en we vinden het echt heel erg leuk dat we hier mogen zijn vanavond. Niet heel lang geleden hebben we ons eerste EP'tje uitgebracht. En de titelsong daarvan heet toevallig Chaotic Mind. De mensen die een beetje ADD hebben of af en toe gek in hun hoofd worden, die zullen het wel begrijpen. Dit is Chaotic Mind. Dank jullie wel. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws voor jullie. Het slechte nieuws is, we hebben nog maar één nummer voor jullie. Het goede nieuws is, we hebben nog een nummer voor jullie. En voor wie ik nog niet heb zien dansen, ik wil het zien gebeuren. Als oh, het een klein beetje, even die heupjes los. een Beetje mosje vooraan, mag, het, mag ook, wat je wil. Heel erg bedankt, organisatie van Rob Akta, dat we hier mochten zijn. En ik wens jullie nog een hele fijne avond vanavond. I don't think it's Met een scheef oog is uh, ook Tom Lich even gearriveerd uh, in het foyer. Maar ja, een voormalig winnaar moet je natuurlijk ook uh, uh, even zijn tijd uh, gunnen dat hij ook wat erover kan zeggen. Ja. <laughs> uh, met uh, Kiki praten we over de captain, want de captain is een band en die komen niet uithalen, maar waar komen ze dan wel vandaan? Uh, ja, oorspronkelijk komen we allemaal uh, uit de omgeving van Gewaard. Ja. ja. Uh, dat, is een, uh, dat is een eindje uit de richting natuurlijk. Maar. omschrijf uh, uh, even de, uh, het verhaal van, uh, van de captain. Uh, wat, wat voor muziek moet ik uh, aan denken? Uh, nou ja, ik denk dat het in zijn algemeen zou ik het omschrijven als, als, als post-punk-punk-rock. Uh, maar ja, de invloeden komen een beetje van alle kanten. Ik kwam heel erg uit de indie-rock hoek. En uh, een van de jongens kwam weer heel erg uit de classic rock en uh, de andere hielden weer meer van punk, postpunk en ik denk dat we heel veel invloeden samen hebben gegooid en daar gewoon lekker ons eigen sausje overheen gooien. En ja, welk hokje moet je er dan stoppen? Ja, dat, uh, dat mag het publiek bepalen denk ik ook. Uh, nu Ben Rob Agna wordt, maar als ik aan in Gewaar denk ik, dan denk ik aan JC-complex en dan denk ik niet aan Julius Caesar-complex, maar aan jongerencentrum-complex. Klikt dat een beetje bekend in de oren voor de captain? Ja, dat is de thuiswedstrijd. Ja. Dat is wel een plek voor waar het daar bij ons in de omgeving begint. Ja. Voor ons in ieder geval. We hebben er vaak gestaan, leuke avonden gehad. We uh, hebben een keer uh, publiekspray bij een contest gewonnen daar. En uh, Ja, dat is zeker een bekende plek voor ons allemaal. Ja. Hoe, hoe is uh, de captain dan verzeild uh, geraakt uh, bij de Rob Um, nou, we hebben een tijdje geleden um, gespeeld bij The uh, Sound of Haarlem. En uh, ik woon zelf in Amsterdam. En ja, we zagen het voorbij komen, ik denk via een advertentie ofzo. En wij dachten, ja weet je, gewoon inschrijven. Het leek ons superleuk en uh, het is gewoon een poging waard. En uh, het is gelukt, dus nu zijn we hier. Ja. Um, is dat dan uh, misschien iets waar je dan op een gegeven moment ook als de captain, want jullie zijn toch stevig aan de weg gaan naar Timmeren. Want uh, op het moment dat wij uh, hier elkaar treffen is het 30 januari. Maar ik heb gezien, jullie gaan ook iets doen op uh, 9 februari in Sinetol. Ja, zeker. Ja, we hebben uh, in Sinetol 9 februari een avondje samen met Isource en uh, Feral. Het is dus een beetje een, een, een punkavondje. En uh, twee, mensen die we nog, twee mensen die we nog niet kennen, maar het leek ons super vet om dat samen te doen en dat uh, gaat gebeuren die avond. Ja, uh, de Captain is al even een tijdje nu bezig. Uh, wanneer kunnen we iets uh, van jullie zien op uh, streamingsdiensten of wat dan ook? Uh, we hebben een paar maanden geleden ons eerste EP'tje uitgebracht, ik Mind heet het, er staan vijf nummers op. En. Uh, ja, misschien zijn we ziek met nieuwe dingen bezig. En uh, wanneer dat verschijnt, dat, uh, dan, moet, dan moeten jullie het in de gaten houden. Ja. Onze Instagram pagina, onze website Houd in de gaten. Ik heb het nog steeds. Dankjewel. Alsjeblieft. Dat jullie hier allemaal zijn. Ik vind het echt uh, fucking leuk. Um, we gaan een paar liedjes voor jullie spelen. Het volgende liedje heet Rip. Het gaat over uh, eerlijk zijn en tegen de dierbare of ja, de mensen waarvan je houdt uh, gewoon zeggen wat je denkt en uh, zeggen wat je voelt. Uh, in plaats van dat in te houden en gewoon yeah, dat niet te doen. Uh, dus daar gaat het over, uh ja, yeah. dat heet rib. Some get um out of now. Focals en samples en zo. Ik ben Theo Arts. We gaan nog twee liedjes spelen. Ik wil eerst een slokje water. Thanks. It's all for fun. It's so painful to watch Let me love, let me cry. You're open. What's the left to say if you judge me? Laatste liedje. Sorry. Um, ja, ik vond het echt nice. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik, uh, yeah. uh, het volgende liedje gaat over. over uh, een, uh, een soort van habit. Hoe noem je dat ook weer? Ah ja, gewoonte. <laughs> Dankjewel. Gewoonte dat je, waar je aan verslaafd bent en een soort van. het, het genereert je ook. Uh, liefde, en het gaat eigenlijk over verslaafd zijn aan aandacht en liefde. Vooral op je telefoon, iedereen kijkt de hele tijd op zijn telefoon, daar ging het vooral over. En um, over likes, en over shit, gewoon over dat soort dingen. Uh, dus daar gaat het liedje over. Should I keep it up? Someone can't get enough. Am I trippin' out? I don't know what I want. Are you listening to this shit? Cause I'm in the hands of your bitch. Your love, your love is like a drug. Your love, your love is like a drug. Your love, your love, your love is life. Love you want one mm, and so I won't get bored. Loving you is a distraction for not showing up. Just repeat it, all I need is some sympathy. Just repeat it, all I need is some therapy. Love you, mom. <laughs> your love, your love is like a drug. je denkt, ja, uh, muziek op de achtergrond. We zitten nog steeds in de foyer. Maar inmiddels is een ander aangeschoven. Dat is Theo Arts. Met een Z. En inmiddels heeft hij ook al één single uitgebracht. Uh, uh, vorige week, want in de eerste voorronde, speelde je nog mee met Noam Milanovi. Mm -hmm. Ja, was echt leuk. Ja? Was, uh, ja, was lachen. Ik vond het uh, ja, gewoon... Leuk om mee te spelen en ook wel mijn, uh, mijn muziek. Dus uh, ja, wel echt leuk om mee te spelen. Ja, uh, is, is jouw muziek muzieksmaak uh, dan ook breed? Of ook uh, wat je maakt? Ik denk het wel, inderdaad. Het is wel een heel specifieke... Ik hou wel van specifieke geluiden, maar uh, ik denk dat... Ik ben opgegroeid met een soort van oude muziek, oude soulmuziek, door uh, vooral mijn ouders die, de, die altijd, of mijn moeder vooral, die had altijd uh, gewoon één, één radio op. Die gewoon constant, elke dag volgens mij, gewoon hetzelfde loopje aanzetten, waardoor ik uiteindelijk gewoon superveel oude muziek ook kende, maar vooral gewoon het geluid onbewust heel nice vond uiteindelijk. En dat heb ik nu... probeer ik dat over te nemen en een beetje mijn eigen draai aan te geven. Uh... Maar daarnaast ben ik ook op mijn 16 een beetje gaan focussen. Of vond ik het heel leuk om naar hip hop te luisteren. En uh, naar indie artiesten die gewoon rockachtig maken. Maar wel nog steeds een invloed van soul, funk of, of, uh, of jazzachtig. Ja. Uh, en toen dacht jij, dat kan ik misschien wel uh, helemaal tot één mooie muzikale compositie uh, maken. Een soort van wat? Uh, ik heb denk ik de laatste twee jaar vooral, uh, vooral iets proberen te maken wat een beetje mijn, mijn geluid is en wat, uh, wat bij mij past. Uh, ja, en dat, ja, dat ontwikkelt zich altijd, denk ik. Of in ieder geval, dat, dat ja, merk ik, dat ik uh, steeds vaker andere muziek ook uh, luister en ook maak of ja. probeer te maken. Ja. Uh, je hebt al één single uit. Ja, uitgebracht. Uh, welke was dat? What is there left to say? Ja, die heb ik al uitgebracht en uh, ik ga een EP maken. of ik, ik heb een EP gemaakt die al helemaal af is en die uh, gemasterd en gemixt is. Dus ik ga dat uitbrengen binnen aankomend jaar en ik ga wat uh, shows daar ook voor proberen te fixen. Dus uh, dat. Ja. En um, doe je opleiding ook hier uh, in Haarlem? Ik uh, studeer inderdaad in Haarlem in het consultorium van Haarlem. Uh, en uh, vier jaar, ik zit nu in mijn vierde jaar, dus ik ga ook mijn uh, afstudeerconcert aankomend jaar doen. Ja. Uh, dus het wordt leuk. Ja, Echt, uh, dus, dus jouw agenda is eigenlijk al een, een klein beetje uh, m, ja, uh, redelijk vol aan het raken als het gaat om dit voorjaar. Ja, op zich. <laughs> inderdaad, ik speel dus ook met, uh, met veel of best wel wat andere bands. Uh, en ben dus ook veel bezig met mijn eigen werk. Dus, uh, dat... ja, wat, wat, wat vind je leuker? Uh, met je eigen werk bezig zijn? Het is... Uh, het is wel spannend, merk ik. Ik ben... Ik ben, ik ben, uh, ik ben minder goed. Of ik ben best wel snel... Ben ik geneigd om meer in de achtergrond te duiken. En meer... Uh, meer gewoon de gitaristenrol op me te nemen. En nu moet ik... Gewoon echt gaan performen en soort van laten zien wat ik doe. En wat het. Ja, dat, dat, daar moet ik nog. Uh, ja, mijn eigen draai aan zien te geven. En soort van dat een beetje gaan vinden. Net gewoon proberen en te doen, denk ik, vooral. En. Uh, kijken hoe mensen daarop reageren. Dus dat. Dus dat. Uh, waar kunnen ze jou vinden op het wereldwijde web? Op, uh, op Theo Arts op Spotify en op uh, theodor Arts op Instagram. Uh, Dat, ja. Dankjewel. En tot zover het eerste uur met de terugblik van de tweede voorronde van de Rob Agda Award. Je hebt kunnen luisteren naar de Captain met daarachter een interview van mij met Kiki en daarachter weer het optreden van Theo Arts gevolgd weer door het gesprek wat ik met Theo heb uh, kunnen voeren. Dit uur sluiten we af met uh, muziek met onder meer van Joey, vriend, en smile. SMILE Hold you for a minute, I will hold you for a little while. So long until you start to smile. I'll take you by the hand when the stars will fade from light to black. Hold you for so long until you start to smile. You may smile, turn to, to the sun. You may smile, you may smile. You may smile. You may smile Hold on for a moment Hold on for a little while Hold on for so long Until you start to smile I'll take you by the hand One star's will fade from light to black Hold you for so long Until you start to smile You may smile van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks ZFM. meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Michiel van der Velden met ZFM. Het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland is het nog altijd flink mis in de regio Amsterdam. Dat heeft te maken met in ieder geval twee ongelukken voor...